Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rabobank heeft een goed eerste half jaar achter de rug. De netto winst steeg naar bijna 1,7 miljard euro. In dezelfde periode van vorig jaar was dat nog 1,3 miljard. De Rabobank ziet in Nederland een voorzichtig economisch herstel. Wel blijft de binnenlandse vraag nog zwak en zal de economische groei volgend jaar door de bezuinigingen beperkt blijven. De arbeidsmarkt is verbeterd, maar de woningmarkt staat nog steeds onder druk, zegt de bank. Mensen zijn terughoudend met het afsluiten van een hypotheek en bedrijven stellen investeringen uit. De Rabobank zag de hoeveelheid spaargeld die mensen bij de bank hebben ondergebracht met 3% stijgen naar 125 miljard euro. Minister van Middelkoop van Integratie gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat Turken geen inburgeringscursus hoeven te volgen. Eerder deze maand bepaalde de rechtbank van Rotterdam dat Turkse inwoners van Rotterdam en Vlaardingen niet verplicht kunnen worden om in te burgeren. Volgens de rechter mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen Turken en EU-burgers. Bovendien zouden de Turken door de verplichte cursus minder kunnen werken. Maar volgens van Middelkoop helpt inburgering juist bij het vinden van werk. De Amerikaanse oud-president Carter is in Noord-Korea. Aangenomen wordt dat hij een Amerikaanse gevangene wil terugbrengen naar de Verenigde Staten. De 31-jarige Amerikaan had geprobeerd om Noord-Korea illegaal binnen te komen en kreeg daarvoor acht jaar dwangarbeid. Oud-president Clinton maakte vorig jaar een vergelijkbare reis. Hij kwam terug met twee Amerikaanse journalisten die werden vastgehouden. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zet het plan door om NSB-kranten uit de Tweede Wereldoorlog op internet te zetten. Het gaat om de kranten Volk en Vaderland, Storm en Misthoren. Op het plan kwam veel kritiek, onder meer omdat de kranten zouden aanzetten tot haat. Maar de bibliotheek vindt dat de wetenschappelijke en historische belangen zwaarder wegen. Het weer, het is vandaag droog met af en toe zon, maximaal rond 20 graden. Tegen de avond vanuit het Zuidwesten meer bewolking en daarna veel regen. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee, zandvoort en zomerheers. Dit is de zomer van ZFM.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 The way it yeah.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 Het gaat van Sliedrecht tot Den van Amsterdam tot aan Maastricht. Van Rotterdam tot Hengevelden, ik zoek het waar dan op licht. Ik speel de rol voor wat het waard is, voor de glans van het moment. Ontsteek de hoop laat het branden, telkens als je weer bent.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 Oh, no, shine.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 some changes we share the same bed but we're living like strangers oh and sure we get by but if it ain't In Zandvoort. Voor de zomer. Ja. Op CFM.